Twee uur. NPO Radio 1 met Henry Schut en Hugo Bosch. Goedemiddag, Vlaanderen is in de war, want vandaag is de ronde van Vlaanderen. Er is ook degradatievoetbal van FC Twente. Bijzonder spannend ook voor Sparta en Roda. En zo dadelijk ook in langs de lijn nog Ajax en Feyenoord in actie. Nu is het nrw Journaal met Jan van der Putten. Honderden actievoerders hebben geprobeerd... om de dieren in de Oostvaardersplassen bij te voeren. Voorzien van hooi. klommen enkele betogers over het hek... bij het buitencentrum van Staatsbosbeheer, aan de rand van het natuurgebied. Volgens ooggetuigen hing er een agressieve sfeer. De politie wist de betogers weg te sturen en heeft vier mensen gearresteerd. De bijvoeractie begon vanochtend op snelweg A6. Actievoerders veroorzaakten een opstopping bij Muidelberg. Er stond even een file van drie kilometer. Een petitie tegen de verhuizing van de marinierskazerne... van Doorn naar Vlissingen is ruim 7700 keer ondertekend. De petitie werd begin vorige week op internet gezet... door een inwoner van Doorn. Ze wil in totaal 10.000 handtekeningen ophalen... en aanbieden aan premier Rutte. De ondertekenaars zeggen dat door de verhuizing naar Vlissingen... gezinnen uit elkaar worden getrokken... en sociale contacten verloren gaan. Ook defensievakbonden hopen dat het besluit wordt teruggedraaid... en de PVV heeft vragen gesteld in de Tweede Kamer. Israël werkt niet mee aan een onafhankelijk onderzoek naar het geweld aan de grens met de Gazastrook. Bij confrontaties met het Israëlische leger kwamen deze week zeker 15 Palestijnen om. De EU en de VN willen dat een onafhankelijk onderzoek komt, maar minister Lieberman van Defensie zegt dat Israël heeft gedaan wat nodig is en dat de betrokken militairen een medaille verdienen. In zijn jaarlijkse paastoespraak, Urbi et Orbi, heeft paus Franciscus opgeroepen tot meer inspanningen voor vrede in Israël. Bij de protesten kwamen dus 15 mensen om het leven. De paus riep ook op tot een eind aan de bijna eindeloze oorlog in Syrië, zoals hij zei. Aan het eind van zijn toespraak op het balkon op het Sint-Pietersplein bedankte de paus in het Italiaans voor de bloemen uit Nederland. In het weer op steeds meer plaatsen droog, vooral in het noorden en zuidwesten. Wat zon, het is 5 tot 9 graden. Morgen bewolkt, regen, vooral in het westen. Het wordt 8 tot 14 graden, maar vanaf dinsdag wordt het zachter. Welke paasdrukte is er, John Bakker? Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Leidsendam. 8 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, kost je ongeveer een kwartier extra. En op de A7 van Heerenveen naar Duitsland bij knopen het Europaplein, 3 kilometer. Ook daar is de vertraging 15 minuten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 Kom ook morgen voordeel rapen bij Macro. Met alleen dan een Landsman compact geel gasbarbecue voor 49,95 of een Terrington House houtskoolbarbecue voor 75 euro. Bekijk alle Paasdagdeals op macro.nl. Vandaag zijn we gesloten, maar morgen gewoon weer open. NOS, NOS, NOS Radio. De lijn met Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag, het is Pasen en 1 april en ook nog de officieuze nationale feestdag van België. Voor welke voetbalploegen wordt dit een feestdag en voor wie een drama? Vooral onderin zit de spanning er volop met hekkensluiter FC Twente nu in actie uit bij VVV. Chris Wobbe. Met nog een kwartier te gaan is de spanning voelbaar in de koel. Zojuist Twente de mogelijkheid gehad om op voorsprong te komen. Maar ja, Unestal op 0-0 bij VVV Twente. Wat kan Ajax nog in de titelrace? Als het nog plannen heeft, dan mag het vanmiddag geen punten laten liggen... in Groningen, toch, en die houtkamp? Ja, maar het is wel zojuist 1-0 geworden voor FC Groningen. Een geweldig... Oh, nee... 1 <hijen> april. <hijen> <heel. hijen> <hijen> <hijen> 14e heeft <FC> Groningen. Oh, heerlijk. Ajax 2 met 64 punten. 10 achter PSV. 2 voor AZ. Ja, ze kijken allebei de kant op. En nou, Groningen weet je dat effect. je me eventjes had? Met <hijen> de tiende ja. van de seconde. Ja. Ik dacht jeugdelftallen tegen elkaar of zo ja, in het volprogramma. Nou ja, ja, dat komt. Ja, de, de, ja. Ja, ja, ja, maar het houd, dit vast, Andy, ja. houd dit vast, die <hijen> Houd dit vast. Ja, trouwens. Trouwens, En Ja, ja. Kijk even naar beneden, je veten, jongen. <laughs> en dat terwijl ik Crocs aan heb. Oh, uh, oh, dat ik niet weet. <laughs> Ook 1 april trouwens. Uh, Veldwijk <laughs> disciplinair geschorst. En Yunus disciplinair geschorst. Uh, voor de rest Groningen, zoals ze al, al vier weken spelen: vier keer op rij dezelfde opstelling. En Ajax toch nog even snel doorheen lopen. Veldman in plaats van Weber, hij is ook meteen aanvoerder. Huntelaar in de spits. En Christensen de Deen speelt uh, uh, gewoon als uh, back. En dat doet hij uh, goed. En natuurlijk alle internationals aanwezig. Straks om half drie, Groningen-Ajax. Ook zo dadelijk om half drie het duel tussen de middenmoot van de middenmoot. 9 tegen 10. Heracles Heerenveen, Frank Wilaar. Ja, de winnaar staat dan achtste zometeen. Ja. Bij de gedachte alleen al kunnen de supportersgroep al een week niet slapen. Dus uh, zo spannend is het hier vandaag. De nummer 9 tegen de nummer 10. En de winnaar staat achtste straks. Mooi, hè? Ja. Om kwart voor vijf. Feyenoord tegen Excelsior en nog meer voetbal. Uit de Premier League. Chelsea Tottenham. Belangrijk in de strijd om Champions League voetbalkwalificatie. Het is april en dat betekent de grote voorjaarsklassiekers. En voor de Belgen is dan meteen de grootste ook aan de beurt. De ronde van Vlaanderen. De mannen en de vrouwen. Gio Lippens. Ja, je sprak al van de nationale feestdag. En dat is het zeker. Heel Vlaanderen is uitgelopen voor deze ronde. nog de 122 kilometer te koersen. Een kopgroep met drie Nederlanders. Pim Lichter, Floris Scherts en Pascal Eenkoren. En die hadden een van boven de vijf minuten. Maar nu op de kasseien van de Holleweg loopt die voorsprong langzaam terug. 4 minuten 35. En Sebastian Timmermans zit de hele middag voor ons op de motor daar in de koers. En er is zometeen ook hockey in de belangrijkste Europa Cup, de Euro Hockey League. De kwartfinale is dat tussen Kampong en Brussel. Tot 7 uur langs de lijn. Ja, we zullen geen grapjes meer maken, beste luisteraars. Nou. 1 april is wel een leuke dag. Mijn collega Henry Schut is jarig vandaag. Gefeliciteerd. Ja, een hele slechte 1 oh. april. Je bent toch jarig? Ja. Ja, zie je wel. En uh, ook jarig natuurlijk. 130 jaar oud geworden vandaag. Sparta. Maar Sparta is nog niet jarig. Want in Venlo wordt er gevoetbald. En wij Spartanen hopen natuurlijk dat VVV een goaltje gaat maken. Ik zeg het eerlijk, ik ben niet objectief. Hoe gaat het? Chris. VVV heeft een hoekschop. 0-0 de stand, 80ste minuut. De bal wordt getrapt vanaf de rechterkant van het veld door Clint Leemans. Bal draait in en de tweede paal wordt gekopt door iemand van FC Twente. Bal, buiten het strafsgebied van de Tuckers, is het slagveer. Die in twee instanties de bal verovert. Vito van Krooi gooit alles eruit om in de achtervolging te gaan. En tikt daarna slagveer aan en krijgt daarvoor een gele kaart. ja, was overigens ja, was Vito van Krooi en dat is al het, het zesde gele prent van het duel... Wat uh, na de rust wel spannender is geworden. Het is kwalitatief niet best. Het is echt degradatievoetbal. En dat terwijl VVV toch een aardig seizoen heeft gedraaid. Alhoewel de laatste zeven wedstrijden werden niet meer gewonnen. En met dat ene punt komt VVV op 34. En dan kunnen we toch officieus al zeggen dat VVV gehandhaafd is. Wat een enorme luxe positie vergeleken met de kommer en kwel bij FC Twente. Dat nu moet toezien hoe VVV de eerste wissel gaat doorvoeren. Het is Van Brugge die erin gaat komen. Centrale verdediger. Voor wie is er nog even een raadsel? Het duurt allemaal erg lang. Het is Lindhout, Allard Lindhout schrijft dat hij even naar Poesic is gelopen. En dan gaan we deze wissel even afwachten. Het is uh, Hunten die eraf gaat. En dat betekent dat Stijn toch een beetje voor de controle gaat. Nee, het is helemaal niet Hunten. Het is uh, Kastelen, de man met nummer 15. Ja, Kastelen eraf. En dus van Brugge erin. Dan gaat, denk ik, VVV met een versterkt middenveld spelen. Want het verwacht natuurlijk dat FC Twente nu volle bak aangaat. Het krijgt een enorm grote kans via Jensen. Goede paas, Goede lage paas van Slagveer. En Jensen had de hoek voor het uitkiezen. Deed hij ook, maar schoot niet hard genoeg. Unestal lag met dat. Grote lange Duitse lichaam in de weg. tikt de bal uit de doelmond. En ook dus bij Twente. Een wissel van de Heide gaat erin komen. En dat gaat hij voor Frederik Jensen doen. De man die ook al zo'n grote kans daarvoor mist. Hij schoot van afstand via Oenestel op de paal. Maar de Vin gaat nu dus naar de bank. Want hij, ja, zijn taak zit erop. 81 minuut in de koel. Het wordt maar spannender en spannender. Twente moet winnen. En VVV mag het. Maar geen van beiden doet het. 0-0. De ronde van Vlaanderen. De mannen finishen straks in de namiddag. En de vrouwen, Gio... Ja, die finishen iets na drie. Ik denk zo'n beetje kwart over drie. Die hebben nog 47 kilometer te rijden. Terwijl ik kijk naar Marianne Vos aan de achterkant van het peloton. Tenminste wat daar nog van over is. Even bij de ploegleiding even een bidonnetje pakken. En die bidonnetje, dat bidonnetje dat plakt nogal. Dus die houdt ze nog eventjes vast. Zodat ze weer kan aansluiten bij het peloton. Uh, we hebben daar zojuist bij die vrouwen een uh, ongelooflijk zware valpartij gezien. Echt uh, drie kwart van het peloton lag of op het wegdek. Of stond uh, geparkeerd achter de gevallen vrouwen. Het gebeurde vooraan in het... Het peloton. En daar klapten nogal wat vrouwen tegen het asfalt. We hebben een paar behoorlijke schadegevallen gezien. Chloe Hosking bijvoorbeeld, de sprinster uit, uit een van die buitenlandse ploegen. Die, die lag daar behoorlijk geblesseerd op het asfalt. En ook Monique Tenneglo, daar hebben we zojuist van gehoord dat zij uitgevallen is. Zij klapte op een paal bij het ontwijken eigenlijk van die massale valpartij. Zij is uit koers en ook Julia Soek van Sunweb is uit koers. Dus dat betekent dat die ploegen toch wel... Weer een paar uh, vrouwen minder uh, hebben. En dat betekent dat er weer minder controle is. Maar kijk ik nu naar het peloton. Want meteen na die valpartij spatten het uit elkaar. Krijgen we eerst een groepje. Met daarin een paar favorieten. Maar die werden weer teruggepakt door de rest van het peloton. Nu kijk ik toch echt wel naar een vrouw. Of 40, 50 met uh, ook aan de achterkant uh, daar zien we dan ook uh, van uh, Sunweb dan zien we daar uh, rijden Floortje Makai die nog eventjes komt uh, kijken bij de ploegleiderswagen. Nee, er is rust uh, op dit moment in het vrouwenpiloton met nog 47 kilometer te gaan. En dan maar eens kijken wie de opvolgster wordt van Corin Rivera, de sprintster van die Nederlands uh, formatie van Sunweb die vorig jaar hier uh, de Ronde van Vlaanderen won. Bij de mannen, daar is de voorsprong nog steeds zo'n 4,5 minuut van die kopgroep. De mannen zitten nu in de kasseizone. Ze hebben zojuist de Hollenweg gehakt. Dan krijgen ze de Haaghoek nog. En daarna wordt het weer klimmen in de richting van de muur. De muur van Gerardsbergen. En daar gaan we maar eens kijken of daar de koers weer geopend wordt. Net zoals dat vorig jaar gebeurde. Kijken of er dan eindelijk een beetje vuurwerk komt aan kop van dat peloton. Waar de controle er vooral is bij de ploeg van Peter Sagan. Bora, die rijden daar op kop. En ook Quickstep natuurlijk met Philippe Gilbert en Nicky Terpstra als favorieten. Die controleren daar de koers. En die zorgen ervoor dat die kopgroep van elf man met lichthart Gerts en Eenkoren niet al te ver weg kan rijden. Maar het is nog ver hoor, 118 kilometer. Sport en muziek op Radio 1. LOS langs de lijn. Sophie Alice Baxter komt uit Engeland. En dus zeg je dan Murder on the Dance Floor. VVV tegen FC Twente. De slotfase. Chris, zijn ze allebei niet een beetje blij ook wel met een punt? Nee, helemaal niet. Nee? VVV ja, zou het eerder misschien wat best vinden. En het is vooral FC Twente dat wanhopig is. Het moet gaan winnen. Helemaal gezien het programma van de Tuckers. Onder meer wedstrijden tegen Feyenoord, tegen Peck, tegen Vitesse. Nee, dat zijn niet de ploegen waar dit FC Twente punten nog tegen zal gaan halen. Tenminste, dat is de verwachting. En een echt poesietseffect is nog niet duidelijk waarneembaar. Nu overigens is Dylan George in het veld gekomen... voor Luciano Slag via de ene buitenspeler voor de andere. Maar hij wordt vrijgespeeld in de as van het veld... op de helft van Twente. Maar hij draait net te ver om zijn as heen... waardoor hij vergeet de bal mee te nemen. En dus kan VVV de bal weer overnemen. Maar het verspeelt de bal heel slordig. Nu pikt Tesker hem op. Weliswaar op de helft van FC Twente. Dat echt moet. Er is geen andere optie meer voor de Tuckers. Dat... Ja, die, die vooral heel erg gespannen die bal maar rond blijven spelen. Hopen op die ene geslaagde actie. Op dit ene moment dat het net toch gaat bollen aan de zijde van VVV. Maar goede kansen ook... gehad toch, Chris? Goede kansen gehad FC Twente. Ja, tweemaal. En uh, tweemaal Frederik Jens Eerst een afstandsschot. Daar had uh, Unestal moeite mee. Drukte de bal op de paal. En uh, vijf minuten daarna was het een uh, goede paas van weer Die kwam ook bij dezelfde Jensen. En hij schoot wel in de hoek, maar ja, had, had beter misschien voor een hoger bal kunnen kiezen. Want laag in de hoek lag Unestal in de weg. En dat was echt uh, de grootste mogelijkheid aan de kant van FC Twente. Dat met 0-0 onmogelijk tevreden kan zijn. Ja, jij wel denk ik Hugo. Want dat betekent dat Sparta nou gewoon op een nacompetitieplek staat. Maar FC Twente doet er... Ja, uh, naar vermogen alles aan. En dat is eigenlijk het grote probleem van FC Twente. Er is gewoon veel te weinig vermogen. Want het heeft natuurlijk ook te maken met de aanwezige kwaliteit van de selectie. Nu dan VVV. Vito van Krooi. Die als rechtsbuiten is komen te spelen. Op de as van het veld vindt hij Moreno Rutte. Die op volle snelheid is. Die stormt op de, as, uh, op de achterlijn af schiet dan de bal tegen Cuevas aan en opnieuw een hoekschop, de zevende voor VVV. En wat ook treffend is, is dat er zoveel tijd wordt genomen, zowel bij FC Twente als bij VVV om die ballen te nemen. Clint Leemans die uh, dribbelt rustig dan naar uh, de cornervlag. Veel spelers van VVV melden zich al voor de doellijn van Joël Drommel, die toch niet altijd een even zekere indruk maakt, ook niet uh, bij dit soort standaard situaties. Daar komt de bal dan, draait hoog naar de tweede paal. Daar staat Promes. die raakt hem dan wel, maar schiet hem in het zijnet. Er staat daar veel meer tijd, want het was Van de Lely die Promes heel laat zag staan. Die liep hem eigenlijk helemaal voorbij, zegt. Dit was echt een grote kans hoor, voor VVV. Het werd een beetje langmoedig ingeschoten. Of de bal werd langmoedig ingeschoten, vond ik zelf. Maar goed, die tellen dus ook niet. 0-0, nog altijd. En lang mag Twente hopen. En VVV, een punt is... Nou, nagenoeg genoeg om uh, zich te handhaven. Met 34 punten moet dat echt wel uh, genoeg zijn. En heeft de VVV het gewoon heel aardig gedaan uh, dit seizoen. En met name natuurlijk uh, rondom uh, die actie van uh, Lennartie vergaarde de club veel sympathie. We hebben nog twee minuten extra speeltijd. 120 seconden nog wordt er uh, in kerkrade. En ook natuurlijk in Rotterdam met spanning geluisterd. VVV heeft de bal. Het is Roel Jansen die de bal mag nemen. Vrije trap. Bal 10 meter voor de middellijn. Jansen geeft hem een peer naar voren toe. Is het T die, die het hoofd tegenaan kan zetten? Nee, Teske die duwt T die weg namelijk. Kopt de bal weg. Maar het is opnieuw VVV dat uh, in balbezit komt. Nu aan de rechterkant van het veld. Rutte maar weer eens naar Van Krooy. Rutte dan, lage voorzet. Weggetrapt met het linkerbeen door Holla. Dat is niet zijn beste been. De bal gaat dan ook echt uh, omhoog. En dan is uh, Twente hem weer kwijt. Maar dan staat Reusler eigenlijk ook wel een beetje... Uh, die bal te raken. Die schiet hem recht omhoog. Is het gelukkig uh, Reusler die het dan zelf nog weer kan herstellen. En zo blijft VVV in balbezit. Unnestal dan. Met de lange bal naar Van Krooy. Tegenover de kleine Chileen Cuevas. Maar ja, het is eigenlijk geen voetbal meer wat er gebeurt. Zich, het zijn maar spelers die Luc kraakt die bal een beetje proberen te raken. Nu heeft Van der Lelium dan. Die speelt het naar Maher. Is dit dan de laatste Twente aanval bij een 0-0 stand? En die broodnodige zege. Het zou pas de vijfde overwinning betekenen voor de Tuckers. Maar ja, de bal is nog lang niet in de buurt van het doel van VVV. Want Twente speelt hem. Ter hoogte van de middenlijn. Nu Tesker, die naar voren is gekomen. Vindt dan de opening aan de linkerkant van het veld bij Cuevas. Lage bal naar Dylan George. Dylan George komt om Danny Post. Hij met een gelukje nee, Post. stelt zich dan en krijgt daarvoor het applaus. Draait zich om. Schiet de bal naar voren. Toen is het Peet Bijen. Die een soort armklem had uh, om de schouders van uh, Thi. Maar dat mag allemaal doorgaan van Allard Lindhout. En zo gaat het spel maar door. Met balbezit voor fc Twente. Achterin, dat wel. Unnestal is de man of the match geworden voor de thuisploeg. Heeft ongetwijfeld alles te maken met die belangrijke reddingen die hij verricht in de tweede helft. Maar daar heeft Twente uiteraard helemaal niets aan. Bal nu voor VVV. Is het Rutte die hem ver naar voren toe schiet? Bal wordt weer teruggekopt door Tesker en opnieuw door Rutte weer gekopt. En dan is het weer een kopbal. In dit geval wordt de bal over de zijlijn gekopt door Danny Holla. En legt Twente dan het hoofd in de schoot 0-0? Ja, dan doet men toch het ergste vrees, hoor. Dan is het echt heel erg lastig voor FC Twente. Dan heeft het nog maar vijf duels om rechtstreeks de degradatie te kunnen ontlopen. Want dit is de laatste actie. Opluchting denk ik bij Sparta en bij Roda. En niet bij FC Twente. Het houdt een schamel puntje over aan deze 0-0. En VVV is nagenoeg veilig met 34 punten. Goeie bal, mooie goal. Kijk eens, een schot uit en een oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Heel veel doelpunten gisteravond in de Eredivisie. Bijvoorbeeld bij PSV-NAC. Daar werd het 5-1 voor PSV. Marco van Ginkel benutte zijn achtste strafschot van dit seizoen. De Jong en Pereiro scoorden ook voor PSV. En NAC hielp een handje mee door twee keer een eigen doelpunt te maken. Omar Sadik en Carol Metz waren de ongelukkigen. Ook AZ had een makkelijke avond. Dat was in Den Haag. Het won met 3-0 bij Ado en die stand was bij Rust al bereikt. Doelpunten werden gemaakt door Weghorst, Idrisi en Jahan Baks. En AZ marcheert dus gewoon door. Blijft knappen. Ja, en volgende week AZ PSV. Ja, Verzaken bijna nooit. Wel heel vaak tegen de echte topploegen. Dus ja. volgende week moeten ze het laten zien. Ah, ja, dat zou wel uh, heel bijzonder zijn. Want ik meen dat de statistiek is. Ongeveer 15 van de 17 of 18 topwedstrijden gaan verloren. Dus ja. volgende week moet AZ nou echt eens bewijzen. Zou ook leuk zijn om de competitie spannend te maken. Dan helpen ze de competitie. Uh, om uh, ja, toe te slaan thuis tegen PSV. Ja, gisteravond dan Willem 2 FC Utrecht. Dat werd een spektakelstuk op een verschrikkelijk slecht en totaal verregend veld. Eindstand 3-2 voor Willem 2. FC Utrecht kwam nog wel op voorsprong via en van de Streek. Maar nog in de eerste helft zorgden Haaien en Simikas... voor de 2-2 ruststand. Eredivisie-topscorer Frans Sol bezorgde Willem II de 3-2 winst. Willem II-trainer Reinier Rob uh, Robbenmond... had er in de openingsfase een hard hoofd in. Ja, hadden echt problemen. En dan, dan wordt het 2-0 uiteindelijk. En dan uh, krap je wel even achter je oren van... hoe gaan we dit rechtbreien? Ja, en door de wereldgoal van Tom uh, komt er nieuwe energie in. En in de rust pas je nog een aantal dingen aan... Ja, dan is het fantastisch dat deze wedstrijd nog winnend afsluit. Want wat je zegt, volgens mij zat er alles in. Hè? Tot, tot het weer omstandigheden, wereldgoals volgens mij. Rode kaarten nog bij, wel of niet de penalty. Ja, ik denk dat het publiek wel aardig genoten heeft. Ja. ja, behoorlijk. Vooral die wereldgoals. Eigenlijk alle drie waren ze mooi van Willem II. Prachtige goals. Ja. Het was, ik denk dat dit een van de spectaculairste wedstrijden is geweest. Stel je maar voor, de bezoekers komen op voorsprong. 0-2, speelde fantastisch, Utrecht. Een overmacht tot de moment, je denkt dat wordt 0-5. Nou, dan komt er een, een vrije trap en die gaat er van een meter of 30 in. En vervolgens vallen er nog twee schitterende goals. Ja, op een verschrikkelijk veld, trouwens dat wel. Dus we weten nu ook, we moeten gewoon altijd spelen. Hoe slecht het ook is. Weet je, dit is wel eens leuk een paar keer. Dit was zo'n veld dat nog net bespeelbaar was. Af en toe aan de zijkanten zag je dat hij even opgewipt moest worden. Ik denk dat dan ook dat soort doelpunten af eigenlijk. Want die indruk krijg je wel. Nou, het dat er gaat... gekke dingen bedacht moeten worden om, hem de, om het net in te krijgen. Weet je wat de pest is van tegenwoordig? Die, die trainers zijn zo tactisch uh, uh, geschoold lijkt het wel. En die spelers zijn zo braaf... dat heel veel wedstrijden verzanden eigenlijk in ja, evenwicht. Door een tactisch evenwicht. En op zo'n veld ontstaan er kolderieke ja, situaties. En uh, dat heeft zeker bijgedragen. Want je zag ook af en toe dat een uh, ogenschijnlijk schitterende paas... ineens smoorde in een plas. Ja. En uh, dan kreeg je ineens een gevecht en een sliding en een waterballet. Ja, ja. ja ik vond het een heerlijke wedstrijd. Ja, grote kansen die er onverwacht en, niet En leuk voor Willem 2 ook. En... Een, een ode aan het publiek. Het publiek heeft uh, gesproken. Daar is veel over te doen geweest. Eigenlijk vindt niemand het kunnen. Hè, want Van der Looy is op instigatie, op beschaafde instigatie, zeg ik erbij. Ze hebben niemand bedreigd, het uh, publiek, uh, de, uh, de publiek van Willem II. En die hebben gezegd, we willen Van der Looy niet. Want uh, we spelen akelig voetbal. Nou, uh, Robbenmond die zit daar. En uh, die, heeft, uh, die is nog steeds ongeslagen. Ja, dat vind ik dan in zekere zin ook wel weer een beetje bedenkelijk. Maar ja. Dat is zo, hè? Ja, maar ik vind toch. Uh, uh, de, een elftal is toch het geestelijk eigendom van de supporters. Ja, en maar het gaat en... er een beetje ook om hoe je het dan overbrengt. Nou, en... ik vind dat ze dat heel erg ja? uh, netjes hebben, hebben gedaan. Dat was in, een, netjes aan in een manifest. En gezegd. Ja, ja. En weet je wat het was, Henry? Um, dit leefde heel breed. Hè? Dit was bij de sponsors het geval. Bij de hardcore supporters, maar ook de rustige supporters. Ze vonden het allemaal. Ze waren klaar met de vreselijke, saaie tactiek van Van der Looy. En je hebt nu al twee spektakelwedstrijden gehad. Ja, en het heeft effect, want Willem II is zo goed als veilig. Vitesse tegen Roda werd 0-3... Doelpunten van Afdijjai en twee keer Shahin. Roda doet goede zaken onder in de eredivisie. Want door die ruime zegen neemt het wat afstand van FC Twente... dat nog steeds op de laatste plaats staat. En dat doet de trainer Robert Molenaar goed. Ja, hier doe je het voor uiteindelijk. Dit soort, uh, dit soort wedstrijden te mogen coachen. Ja, we hebben de punten behoorlijk nodig. En, uh...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 Overigens heel moedig he, dat hij tegen Sparta heeft gezegd van nou ja, desnoods, als jullie degraderen, begin ik daar. He, dat is toch wel heel bijzonder. Van een trainer die zijn spoor in de Eerdivisie bij ADO... of tessen, uh, goed heeft achtergelaten. Uh, ik vind ook, spelers hebben uh, niet alleen de trainer laten zitten, maar vooral ook het uh, publiek. Dat weer, nou ja, er zag, zag weer hoop open plek hoor. In de Gelderdoom. In ja, nou ja, het was meer plukjes publiek tussen de open plekken. Nou ja, ja. jij zegt het en de, dat is zeker ook zo. En uh, ik moet wel even een compliment maken. Aan RODE EC hebben fantastisch gespeeld. Goede tactiek, uh, teamgeest, uh, goed uitgevoerde uh, counters en volslagen terecht gewonnen. Dus uh, ja, heel leuk en ook goed. Hè. Ik bedoel, fc Twente heeft twee keer de trainer weggestuurd, Sparta één keer. Bij RODE hebben ze hem laten zitten, molenaar. En uh, ja, het heeft er alles vrij ja. dat dat nu wordt uitbetaald. Ja. Ze hebben echt indruk gemaakt. Absoluut. Ja. Peksvolle tegen Sparta. Doelpunten gemaakt door Moktar en Particek. Ja, eindelijk weer eens een zegen voor Pek. Dat was weer even geleden. En bij Sparta dacht ik advocaten de laatste weken juist weer een beetje op de rit hebben. Maar na de kansloze nederlaag denkt hij daar heel anders over. Nou, zoals ik sommigen vanavond zag spelen, die waren zeker terugbehaf. Ik, ik zal geen namen noemen, maar uh, ik ben toch wel weer geschrokken vanavond. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Dik is geschrokken. En jij? Nou, gewoon, uh, wat zal ik zeggen, geërgerd. Ik zit daar naar te kijken en ik septe uh, tussen twee wedstrijden... Uh, ook naar uh, vitesse En Als je dan zag het verschil tussen Roda, waar het klopt... en uh, waar uh, er gestreden wordt, en Sparta. Ja, Sparta is toch een elftal uh, dat uh, kan vechten, maar het is niet structureel. Dus het verschilt echt per week. Je kunt niet zeggen van advocaat heeft het structureel veranderd. Wel uh, af en toe. Sparta heeft een paar keer echt blijk gegeven... Van dat ze kunnen knokken en, en ook nog wel voetballen. Ja, Ze zullen het volgende week thuis tegen VVV beslist moeten doen. Ze ja. staan nu 17 e natuurlijk. Ja, want ook onderin de stand wijzigt het eigenlijk elke week. Roda staat nu ineens op plaats 16 met 23 punten. Sparta op 17 met 21 punten. En Twente na die 0-0 van zojuist nog steeds laatste. Maar nog maar een puntje achter Sparta. Bovenin PSV met 10 punten voorsprong op Ajax. Dat gat moet Ajax zo dadelijk een klein beetje gaan dichten. En AZ staat weer vlak achter Ajax op 62 punten. Dat zijn er maar twee minder. Ja, twee wedstrijden staan nu op punt van het begin. FC Groningen tegen Ajax en Heracles Heerenveen. En om kwart voor vijf Feyenoord Excelsior. NPO Radio 1. Na Jan van der Putten. Bij betoging bij de Oostwaardersplassen zijn vijf mensen gearresteerd. Honderden actievoerders waren met balenhooi naar het natuurgebied gekomen... om de dieren bij te voeren. En toen ze door het hek gingen, greep de politie in. De paus heeft in zijn traditionele paastoespraak opgeroepen tot vrede in onder meer Israël en in Syrië. En ook hoopt de paus dat het dialoog tussen Noord en Zuid-Korea vrede en harmonie oplevert. Een Poolse vrachtwagenchauffeur die teveel had gedronken is gisteravond in de Zeeuwse plaats Rilland van de weg geraakt. Automobilisten zagen hem eerder al over de A58 slingeren en waarschuwden de politie. En een petitie tegen de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen is in nog geen week tijd 8000 keer ondertekend. De initiatief neemt ze gezegd dat de verhuizing van de kazerne ten koste gaat van veel gezinnen en sociale contacten. Radio 1, NOS Langs de lijn. Ajax staat 10 punten achter op PSV. Maar daar kunnen er weer 3 worden afgesnoept als het vandaag in Groningen gaat winnen. En die houdt kamp. De sfeer is in ieder geval goed. Mooi eerbetoon met een heel groot spandoek aan Tony van Leeuwen. Veel te vroeg overleden. Geweldige keeper. Uit de tijd, zeg maar, eind 60er, begin 70er jaren. Uh, veel te vroeg overleden. Mooi eerbetoon. Een vol stadion. Niets staat een prettige wedstrijd in de weg. 0-0 de stand. Ajax in balbezit met Kluivert. De international. Uh, en als je dan kijkt naar. Uh, ik had het over Younes. Die uh, disciplinair geschorst is. Uh, de geruchten gaan. En die zijn heel sterk. Uh, het zou rond zijn dat hij vier jaar getekend heeft. Bij Wolfsburg in Duitsland. Waar geen maffia is, uh, denk ik zo. Maar wel schommelsoftware. Dus ja. Dan ga je van de regen in. Balbezit voor Ajax achterin met De Licht. Die speelt de bal op Veldman. Het is opvallend. Niet dat Veldman speelt. Want Weber deed het niet heel erg goed de afgelopen weken. Maar wel dat hij meteen de aanvoerdersband heeft teruggekregen. Die dus om de arm van De Licht zat. Die zo uitstekend opereerde in het Nederlands helftal van Koeman. Koeman, waar ik naar de tribune zit te kijken. De Koeman-tribune achter Onana. Die zijn honderdste wedstrijd speelt. En de bal nu speelt op Schöne. Schöne naar Zieg die geweldig speelde met Marokko midweeks, of vorige week, vorig weekend twee wedstrijden. En nu gaat de bal over de zijlijn, mag Ajax gooien via diezelfde zier. Gooit de bal naar voren naar Huntelaar. Dat was nog een vraagteken, maar is fit genoeg om te kunnen spelen? En is de bal wel al kwijt? En dan gaat de bal naar Sergio Pat, die toch een beetje erop gerekend had... dat hij ook bij het Nederlands elftal zou komen. Maar hij werd dus niet verkozen. bal gaat terug naar Pat, de aanvoerder ook van FC Groningen. Groningen dat graag nog wel één of drie puntjes erbij zou willen hebben... als de bal richting Bakuna naar Deovacio Zevuik gaat... die de bal terug heeft gekregen op huurbasis. Van Ajax gekomen, goede beweging van Zevuik. Halverwege de helft van Ajax speelt de bal binnendoor. Daar komt de eerste mogelijkheid voor FC Groningen. Nee, want het paasje van Roestic is niet goed. Goed genoeg en dan kan Ajax eruit komen, maar niet voor lang. Want FC Groningen heeft de bal weer heroverd. FC Zeefuik heeft de bal, wordt even opgejaagd door Kluivert en door Zier Zal terug moeten naar keeper Pat, dat lukt ook en gebeurt ook. En Pat heeft de bal nu voor de linker en brengt hem naar voren. Richting de linkerkant van het veld. En uh, ja, daar komt uh, uh, men niet in balbezit men is uh, natuurlijk FC Groningen. Want Roestic werd van de bal afgelopen door Van der Beek. Van der Beek heeft gepaasd op de licht. De licht gaat uh, naar buiten. Naar Taliafico. Taliafico. Uh, weer terug naar de licht, de licht naar Veldman. Veldman zijn eerste balcontact was inleveren geblazen. En dat uh, was even schrikken voor de Ajax-aanhang... want het kon daardoor gevaarlijk worden, maar hij herstelde het goed. Onana heeft de bal in zijn strafschopgebied. We hebben 3,5 minuut gespeeld. En het staat bij Groningen tegen Ajax 0-0. De andere wedstrijd. Ja, die twee ploegen die lijken op elkaar. Die staan vlak bij elkaar en het klinkt bijna hetzelfde... als je het heel snel uitspreekt. Heracles Herdeveen, Frank... Ja, ja, daar kan ik niks tegen inbrengen. We zijn in de derde minuut van deze wedstrijd beland. Het staat ook gelijk, 0-0. Dus echt heel veel verschil zit er niet tussen. Eén puntje op de ranglijst inderdaad. En het doel van deze wedstrijd is voor beide hetzelfde. Uiteindelijk achtste worden na dit duel. Want dat geeft recht op een plekje in de play-offs. En daar gaan beide trainers overigens niet meer van profiteren. Want die gaan bij allebei de ploegen ook weg. Dus uh, uh, dat is ook nog een gelijkenis die erin zit. Maar beide ploegen spelen er wel voor, zo in de beginfase. Want het gaat er toch behoorlijk fel aan toe. Veen heeft nu de bal. Heu speelt hem richting het middenveld. Eudegaard, natuurlijk gaat Dumfries aan de rechterkant weer mee. Daar kan die bal altijd naartoe, zo ook nu. Dan moet die voorzet komen, die komt niet helemaal goed. Maar Kobayashi zit er dan nog aan. Speelt hem met uh, zijn linker naar Zeneli. Zeneli zoekt de verre hoek, zoekt hem niet ver genoeg. Want recht in de handen. Van Castro, de doelman bij Heracles, die weggaat aan het einde van dit seizoen. Weg mag, weg moet. Het is maar net hoe je het allemaal wil zien. Het schijnt allemaal een keurig overleg te zijn geweest. Want Castro heeft erover gezegd dat het waren mooie jaren Maar ik ga nu eens kijken of er ergens anders nog een mooie uitdaging is. In België bijvoorbeeld, waar hij vandaan komt. Inmiddels 35 jaar. En hij heeft goede jaren gehad met Heracles onder andere een soort van Europees voetbal uh, mogen spelen... door het winnen van de play-offs een aantal jaren uh, geleden. Herakles heeft nu de bal weer. Vrije trap uh, genomen door Drosten, die vandaag weer kan spelen. Teruggekomen van een hamstringblessure. Staat centraal in de verdediging naast Preuper. En gaat nu diep te zoeken aan de rechterkant bij Breukers. Maar zoekt het wat al te diep, want die bal valt zo over de achterlijn... Zo begon het in dit duel wel aardig. Maar zakt het nu een beetje weg in eh, onnauwkeurigheid. Ook eh, de spelervatting van de doelman van Veen is niet heel erg goed. Richting Heu, die moet zijn best doen om die bal binnen te houden. Dat lukt uiteindelijk wel, maar levert toch in als hij die bal lang geeft. En dus kan hij raakles overnemen met Jakubiak. Jakubiak in de middencirkel, balletje breed van Ooien. Zoekt dan aan de linkerkant... Eh. Uh, Peterson op. Peterson, die uh, zijn man passeert. Dat is Dumfries. Is nog een man kwijt. Want Eudegaard kwam daar helpen. Peterson gaat dan liggen. Jansen vindt het niks. De aanval van Herakles loopt door. Baas ook. Hij mag weg. En nu een goede voorzet geven. Richting de tweede paal. Die voorzet komt er wel. Maar is niet goed genoeg. Kan zo worden weggeschoten door Woudenberg achterin. Maar ook weer meteen ingeleverd. Zo heeft Herenveen maar heel kort balbezit. De hele tijd. En Herakles dus wat langer. Daar zouden ze nu van moeten gaan profiteren. Door een goede aanval op te bouwen. Dat lukt niet. Want uh, Peterson is de bal kwijt. Dan kan Heerdeveen overnemen en kunnen ze omschakelen. Wat ze graag doen met Guzanejad. Jad Kobayashi. Eén tweetje tussen beide heren. En dan aan de linkerkant Senneli zoeken. Senneli neemt de bal aan voordat hij uitgaat. Neemt dan een aanloop richting zijn tegenstander. Dat is Breukers voorzet geven. Bal weggewerkt door Drosten. En die schiet de bal dan richting de zijlijn. Maar zover komt het niet. Woudenberg pikt op. En nu staat Herakles vast. Zo tegen de eigen 16 aan. In afwachting van wat Heerenveen kan bedenken. Dat is niet veel. Want als Kouzianis had bereikt, moet worden. Lukt dat niet. Hij glijdt weg. en Dus heeft Castro nu de bal. Dik vijf minuten onderweg. In Almelo 0-0 nog. De finale is al aanstaande van de Ronde van Vlaanderen voor de vrouwen. Gio. Zeker 32 kilometer nog te rijden. Zojuist hebben we de Canarieberg gehad. En op dat bergje met die prachtige naam... daar zagen we toch het peloton weer een stukken breken... dat lang niet alle vrouwen in dat peloton konden volgen. Dat betekent dat we nu met een uitgedunde groep verder rijden... waar ik ook Anna van der Breggen zie... die probeert weg te rijden uit het peloton. Zou zij dan gaan proberen om dan hier eens een keer de Ronde van Vlaanderen te winnen. Ze heeft de Amstel vorig jaar gewonnen. Ze heeft de Waalse Pijl gewonnen. Ze heeft de, uh, de Luikbas Luik uiteraard gewonnen vorig jaar. Deze staat nog niet op haar erelijst. Want kijk ik naar de afgelopen tien jaar... ja daar zie ik toch wel wat Nederlandse vrouwen... hier uh, aan het front staan als eerste. Ellen van Dijk in 2014. Marianne Vos heeft al een keer gewonnen. Annemiek van Vleuten heeft al een keer gewonnen. Het zou mooi zijn als Anna van der Breggen zou slagen... om uh, die uh, sprong inderdaad uh, ja, uiteindelijk tot het einde toe... Uh, te vervol maken. Maar ja, 32 kilometer is nog wel een heel eindweg. Ze heeft wel gezelschap gekregen van een renster. Maar kort daarachter, dan zie je dan toch alweer dat er in het peloton gejaagd wordt op de Nederlandse. Bij de vrouwen dus nog 32 kilometer. Bij de mannen nog 101 kilometer. Waar ik een peloton zie met opnieuw veel blauw. De ploeg dus van Gilbert en Nicky Terpstra die daar op kop rijden. Maar ook de ploeg van Arno De Maar heeft zich daar op kop genesteld. FDG, de Franse ploeg. We zien De Maar er ook vrij voor aan zitten. Ja, en dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het dat ook zij weten dat het zo meteen interessant gaat worden. Want dan gaat het peloton, gaat de muur van Gerardsbergen over. Niet meer in volle finale. Hè. We hebben nog dik 100 kilometer te rijden. Maar toch, het is wel een uh, momentje eventueel... waarin uh, een aanval gezet kan worden, geplaatst kan worden. En zo zie je al die mannen, ook bijvoorbeeld Michal Kwiatkowski... zie je daar naar voren schuiven. Al die mannen die echt mee willen doen. Kristoff zelfs, uh, de Noord, de Europese kampioen, die zit daar uh, mee vooraan. Dus dat betekent dat ze zich allemaal daar uh, aan het front nestelen... om zo meteen erbij te zijn als het de muur van Gerardsbergen opgaat. Maar we hebben natuurlijk nog steeds die kopgroep. Hè? Drie minuten en 17 seconden voorsprong. Die kopgroep, Sebas, met drie Nederlanders erin. En uh, daar uh, is het een van die Nederlanders... met name Pascal Eenkoorn van lotto Jumbo... die een hele goede indruk maakt. Hij uh, bracht deze ontsnapping tot stand. Dat duurde dus wel lang, ongetwijfeld al gememoreerd. Ruim 70 kilometer voordat uh, deze ontsnapping wegreed. En Eenkoorn zit hier met uh, Pim Lichthart... want de derde Nederlander, en dat is de ploeg van Pim Lichtart bij Roompot Oranje Peloton. Namelijk Floris Schets. Die werd gelost op de eerste beklimming van de dag. De eerste beklimming van de oude Kwaremond. We hebben er inmiddels zes, zes achter... pardon, zeven achter de rug. En zijn dus inderdaad onderweg naar de muur. Nog een kilometer of vijf, zes. We rijden op een hobbelige weg. Wel zo'n betonnen strook. Dus geen kasseien op dit moment achter de kopgroep... van tien man aan. Nog een kilometer of vijf, zes dus. Tot het begin van de muur. En dat was vorig jaar... In in de editie van de Ronde van Vlaanderen... eigenlijk het breekpunt in de wedstrijd. Daar werd de koers geopend door de Quickstep-ploeg. En nu in deze koude, natte en o zo snelle... 102e editie van de Ronde van Vlaanderen... zou het zomaar kunnen zijn dat Quickstep daar wederom een bommetje gaat gooien. Een minuut of drie dus rijden zij achter de kopgroep. Het is fris, 8 graden slechts. En het is regenachtig bij tijd en wijle, zwaar bewolkt. De kopgroep van 10 met dus lichthart... En Pascal Eenkoren daarbij rijden op dit moment met ruim 50 km per uur in Dalende Lijn. In de richting dus van Gerardsbergen. In de richting van de muur. Gio Lippus. Ja, we hebben een uh, valpartij uh, in het uh, peloton. Waarbij in ieder geval weer de Belgische kampioen betrokken is. Oliver van Nase. Afgelopen woensdag ook al pech in dwars door Vlaanderen. Last van zijn knie. zie er ook een renner van Rompot bij liggen. Dat is uh, Brian van Goetem. De man die afgelopen woensdag in de ontsnapping zat. In, uh, nee, dat was afgelopen zondag zelfs uh, in Gent-Wevelgem. Ja, er liggen nogal wat renners daar uh, op het uh, asfalt. Die uh, ja, grote problemen hebben. En die voorlopig even niet meer verder kunnen gaan. En ik denk dat zij ook die aansluiting met peloton verder wel kunnen vergeten. Sebastian, jij zit bij de kopgroep. Waar het uh, weer Pascal Eenkoren is, die op dit moment op kop rijdt op uh, de brede weg, maar die... Uh... De uh, baan is wel veranderd zeg maar, van ondergrond. We rijden nu gewoon op het asfalt. En dat is toch wat fijner dan die betonbanen... waar je al die randjes en gultjes hebt tussen die betonstroken. En dan is een foutje snel gemaakt en een valpartij snel veroorzaakt. Zeker als de hectiek begint toe te nemen. Je proeft het ook hier achter de kopgroep. De voorsprong op dat peloton wordt minder. De peloton dat natuurlijk een enorme vaart kan maken... op deze brede weg in de richting van Gerardsbergen. De kopgroep dat, uh, la laat er ook nog geen gras over groeien. Rijdt op dit moment met 46 km per uur, dus met twee Nederlanders, licht en één in richting de muur van Gerardsbergen. Het is geen aprilgrap, het is wel een doelpunt voor FC Groningen. 1-0, uitstekende voorzet van Mimoun Mahi vanaf de linkerkant. En prachtig binnengewerkt door Tom van Weert, die zijn achtste doelpunt ...van het seizoen maakt 1-0 voor FC Groningen. En dat is wel verdiend hoor, want ik vind Groningen uitstekend uit de startblokken komen. Lekker aanvallend spelen, er vol op zitten. Echte knallen erop en daar zullen ze het ook van moeten hebben. En Bakuna was al een keertje dichtbij en deed dat uitstekend. Maar dit is een mooie goal, een hele goede goal... Goeie aanval vanaf de linkerkant. Eerst was er de aanval van Ajax met Kluivert. Die perfect onderbroken werd en verdedigd werd door Mike de Wierik. En dan komt de bal via Warmerdam aan de linkerkant bij uh, Mahie. En die oh, geeft een perfect foutje de licht, goal. Mooie goal is. Ja, de licht die staat even uh, te kijken: van... hé, hey, uh, wat er, uh, ja. gebeurt er nu allemaal? Uh, want hij werd vlak daarvoor ook al een keer gepoord door diezelfde. Tom van Weert. En dan uh, moet je toch maar een lef hebben om uh, gewoon even... de grote international van vorige week uh, uh, even te poorten. En nu staat hij wel een klein beetje te slapen. Maar bij Andy, die eerste vind, ja. vind jij nou ook niet, hè? Er wordt gezegd, hij moet nu weg. Hè? In, de, in de Valentijn Driessen, nee, meen ik, in de column. Hij moet nu al weg, te licht. Ik zou zeggen, blijf daar nou nog een jaar... Ja, Kijk naar al die spelers die Tuurlijk. bij Manchester City en bij Barcelona en Real Madrid rondliepen. Eudegaard, He, het grootste talent ooit, ging naar Real Madrid. Werd een drama. En hoe lang duurt het niet voordat die jongen een beetje op niveau is. Laat lekker de licht nog een jaartje of twee, drie bij Ajax spelen. Dat geld komt heus wel binnen. En geld ja. hebben ze trouwens genoeg. Maar wel ook een achterstand. 1-0 tegen FC Groningen. Groningen in balbezit met Bakuna. Bakuna kijkt om zich heen. Speelt de bal even terug op Micevic. En dan kan de bal naar de uh, rechterkant het was een hele belangrijke ingreep van Mike de Wierik toen uh, Justin Kluivert ervan doorging. Het was een goede counter van Ajax, maar De Wierik deed dat uh, perfect. En meteen het vervolg daarna was ook goed van FC Groningen. Groningen dus 1-0 voor, bal gaat de diepte in weer richting Van Weert met de licht. Uh, gewonnen nu door de licht gaat de bal naar Van der Beek aan de rechterkant. Maar Ajax speelt slordig en is eigenlijk even niet opgewassen tegen het robuuste spel van FC Groningen. Groningen dat dus weer balbezit heeft aan de linkerkant van het Speelt Roestits de bal naar Mimicevic. Mimicevic even op het middenveld. Naar Van der Looy. Van der Looy naar Doan. Keurig gespeeld. Ah, oh, dan komt weer een mooie aanval met uh, Zeevuik. Probeert de bal voor te brengen. Dat lukt niet. En dan met heel veel moeite door Talie Fico gewoon over de zijlijn getrapt. En dan wil Mahi heel snel de bal hebben. Want ze zitten in een flow. Met name die Doan. Dat vind ik een hele prettige voetballer. Die doet het heel goed de afgelopen weken. En uh, is ook in de eerste 16, 17 minuten van deze wedstrijd goed op Dit is een wat minder. Het balletje van Van der Looij gaat wel via een ajax over de zijlijn. En dan mag Zeevuik weer gaan gooien. Die ook een hele sterke openingsfase heeft. Echt wil laten zien aan Ajax. Van, jongens, ik kan dat heus al hoor, dat voetballen. En dat heeft hij ook laten zien. Dat laat heel Groningen op dit moment zien. Want Groningen leidt na 17 minuten spelen met 1-0 door een mooie goal van Van Weert tegen Ajax. Ja, en zo werd Tim Knol een keer niet onderbroken door een stripper. Maar nee. door een doelpunt. En een val in de Ronde van Vlaanderen. Hoe ja. liep dat uh, uiteindelijk af, Gio? Uh, ja, met die val. Uh, we hebben gezien dat Olle van Naassen erbij lag. Uh, die is inmiddels wel weer op de fiets gekropen. Dus die rijdt weer in de richting van het peloton. Probeert in ieder geval weer terug te komen. Andere slachtoffers, Michael Valgren Andersen, de Deen... Uh, die won dit jaar de Omloop het Nieuwsblad. Dus dat is toch ook een coureur die we wel met één sterretje hadden... genoteerd op de lijsten. Maar die lag er dus ook bij. En ook Stijn de Volder, voormalig winnaar. Tweevoudig winnaar zelfs van deze Ronde van Vlaanderen. Inmiddels in zijn nadagen ook... Hij lag erbij. Dat zijn een beetje de voornaamste namen natuurlijk... met die Nederlander Brian van Goetem van de Roompot-formatie. De kopgroep komt inmiddels over de muur van Gerardsbergen. Het peloton gaat zo meteen beginnen. Zijn inmiddels aangekomen op de Vesten. Dat is een beetje die aanloop naar de klim naar de muur. Ook lastig met kasseien. ondertussen kijk ik ook naar de vrouwenkoers. 25 kilometer nog te rijden. De eerste echte serieuze aanval. Anna van der Breggen, solo, probeert het om weg te komen bij dat peloton. En volgens de gegevens is het nog maar 8 seconden het verschil... Als ik de weg afkijk. Het gat zie tussen Anna van der Breggen en die achtervolgers, Dan is dat toch echt veel meer dan die Luttele acht seconden. En dat betekent dus dat Anna van der Breggen mogelijk op weg gaat. Naar een primeur. Naar haar eerste ronde van Vlaanderen. Nadat ze dus al eerder de andere grote klassiekers heeft gewonnen. Wat heeft ze al niet gewonnen natuurlijk. Ze is olympisch kampioen. Ja daarachter daar valt het stil. Ze heeft daar een paar ploeggenoten. In een klein groepje met een vrouw of tien. Daar zitten twee ploeggenoten in elk geval bij. En die zullen geen trap teveel doen. Die gaan daar gewoon af stoppen. Kijk nog even eventjes naar het andere scherm. Dus inderdaad naar de mannen bij de muur van Gerardsbergen. Waar ik Nicky Terpstra zo'n beetje midden in dat peloton zie zitten. Niet echt vooraan. Dylan van Baarle die daar wel voorop mee rijdt. Dat is de man die vorig jaar toch ook een beetje de debatten opende op die muur van Gerardsbergen. En zo gaat dat allemaal door op deze passage. Maar ja, de muur is de muur niet meer. Vroeger was het de echte finale. Was alleen de Bosberg daarna nog. Maar nu is de muur ja, zit eigenlijk nog ver voor de echte finale. Want we hebben nog vier en 90 kilometer te rijden. En in het peloton... is niemand zo gek om heel hard weg te rijden... uit die grote groep. Kopperaf eraf in Almelo. Heracles, Heerenveen, Frank. 19e minuut. Daar komt Heerenveen... met Zenneli. 1 tegen 1 tegen Drosten. Speelt dan de bal te ver voor zich uit. En het levert slechts zijn hoekschop op. Ja, ik was dus uh, gisteren... bij Willem 2 tegen Utrecht. Mm. Er dit een schril contrast met uh, ja. uh, gisteren. Ook qua Want, veld. Ja, <laughs> ja, en, en dat slechte veld... dat hielp enorm bij uh, de vermakelijkheid... van, uh, van dat duel... Dat, uh, dat was een toegevoegde factor. En, uh, het het gras, kunstgras hier is dat tot nu toe bepaald niet. Want er gebeurt eigenlijk niet zo gek veel. Eén schot van Zanelli gezien en een bijna kans van Zanelli. Diezelfde uh, Kosova gaat nu een hoekschop nemen. Eens kijken of hij dat uh, kort gaat doen of lang. Montero gaat proberen te voorkomen om dat kort te doen. Maar gaat er zo kort bij staan dat hij wordt teruggevloten door uh, Ed Jansen. Moet wat meer afstand nemen. Dan wordt het inderdaad een, een korte hoekschop. In de richting van Eudegaard. En dan gaat Zanelium toch voorgeven. Een makkelijke vangbal voor Castro. Nog niet één echt serieus uitgespeelde kans gezien. Nog niet één fatsoenlijk opgebouwde aanval. Ook, ook Castro nu schiet die bal gewoon naar zijn collega aan de overkant. Hansen en dan kan Veen weer gaan opbouwen. En hij staat Herakles weer keurig netjes. Zoals we dat hebben afgesproken geposteerd op eigen helft. In de verdedigende stellingen. En dus wordt het voor Veen ook weer lastig om daar doorheen te breken. Dat zou kunnen met Dumfries. Die was al een paar keer goed doorgekomen over de rechterkant. Maar dan zonder resultaat uiteindelijk. Nu legt hij de bal weer terug richting de achterhoede. Piri, die hier de bal inspeelt op schaars, die neemt uitstekend aan. Maar levert het vervolgens meteen in bij Prupper. Herakles probeert om te schakelen via Van Mij, Maar die krijgt geen halve vertelde tijd. Om überhaupt te bedenken waar Kuwas staat. Want dat is degene waar we naar op zoek zijn. Dat soort spelers heb je in deze wedstrijd nodig om er iets van te maken. Zeneli, Kuwas, Eudegaard. Daar zit je een beetje op te wachten. Dat soort jongens tot die gaan deelnemen aan deze wedstrijd. Zeneli doet dat al wel een beetje. Maar bijvoorbeeld Kuwas nog helemaal niet gezien in dit duel. Dat gaat ook nog wel even duren. Want Heerenveen krijgt nu een vrije trap. Nog net op de helft van Herakles Schaars gaat die vrije trap nemen. Vraagt hij aan Torsby, kom even tussen die twee Herakliden in staan. Dan kan ik het tenminste aanspelen. En dan doet hij dat uiteindelijk niet. Geeft de bal ietsje verderop aan Zaneli. En die geeft hem weer keurig terug aan Montero. En die speelt er echt voor Herakles. Hup, meteen diepte zoeken. Nu wel bij Kuwas. Kijken of Woudenberg het meteen aandurft om die bal te onderscheppen. Dat doet hij niet. Dan moet hij het duel aan Kuwas Legt die bal bij de tweede paal, maar legt hem veel te hoog en veel te ver. Terwijl voor mij een van de doelen natuurlijk... als je een voorzet gaat geven vanaf de zijkant. Net onderweg was richting de eerste palen. En ook Kuwas moet daar van de hoofd schudden. Dat doen we eigenlijk met z'n allen in deze wedstrijd tot nu toe. In de eerste 20 minuten hoofdschuddend kijken wij toe. En denken voorzichtig terug aan gisteravond toen het wel leuk was. <lacht> en vandaag was we gaan bepaalde... we er nog veel terugkomen. Ja, ik hoop het niet. Maar het zeg. was fantastisch hè, gisteren. Het was, het was heerlijk. Ik heb echt, uh, je zit een uur van tevoren zit je te kijken naar dat veld. En denk je: dit kan nooit doorgaan. Ja. En dan als het wel doorgaat, dan denk je: nou, we zullen maar eens kijken wat dit überhaupt kan gaan worden. En dan vervolgens krijg je een spektakelstuk voorgeschoteld... dat ik voorlopig in ieder geval niet meer vergeet. En het nadeel is vandaag dat ik er nog met mee in mijn hoofd zit... en tegelijkertijd naar deze wedstrijd moet kijken. 0-0 staat het nog na 22 minuten bijna. Ja, ik wilde zeggen, gooi er wat water op. Maar ja, het is kunstgras, ja, hè? He. Dat, dat hebben ze al geprobeerd, dat yeah. helpt niet. Ja. Nee, lukt niet echt. Ja. Het is het weekend van Europa Cup uh, Hockey. In de Euro Hockey League gaat de Kampong zo dadelijk spelen... in de kwartfinale tegen Brussel... Uit België dus. Krijns Schuitenmakers hebben allebei al dit weekend... dit lange weekend een achtste finale achter de rug. Ja. Totaal verschillende wedstrijden voor die ploegen. Absoluut, want uh, Kampong moest het opnemen tegen uh, Roodwijs-Kulm. Dat was de titelhouder in de Eurohockey League. En dat werd 1-0. Dat was echt een wedstrijd uh, ja, waarin het uh, alle kanten op kon. Uh, de strafcorder werd uiteindelijk benut. En je weet in de Eurohockey League, Euro League is een strafcorder maar één punt. En dus bleef het ook tot de laatste minuten in die wedstrijd... tussen uh, Kampong en Roodwijs-Kulm heel erg spannend. Want als uh, die Duitsers hadden gescoord, dan zat het ineens 2-1. En dan heb je een hele andere situatie. Maar goed... Uh, Kampong heeft het volgehouden. De koploper in de Nederlandse hoofdklasse is dus een ronde verder gekomen naar de kwartfinale. En, en Brussel, dat is de tegenstander. Ja, zij versloegen Dynamo Kazan met 9-0. En dan gaat het heel erg hard, want het 9-0, ja, dat was een mooie uitslag. En vanavond, op vanmiddag staan ze dus tegenover elkaar. Kampong tegen Racine Club, de Brussel, zoals de club voluit heet. We gaan naar Groningen Ajax, want daar is iets aan de hand. Dat kun je wel stellen, Hugo. Een penalty voor... Groningen. Hensbal is er gemaakt. En door wie wordt die hensbal gemaakt? Ik denk door Velma. Ja, ja. Hij heeft zijn arm helemaal van zijn lichaam af. En gaat de tackle in. En krijgt de bal tegen zijn arm. Geen spel tussen te krijgen. Blom is de scheidsrechter. Heeft de bal op de stip gelegd. En Mahi heeft de bal in de armen. En het staat al 1-0 voor Groningen. Wordt op deze zondagmiddag. De 1e april wordt dan de competitie definitief beslist. Als FC Groningen misschien wel op 2-0 gaat komen. Eventjes iedereen buiten strafschopgebied gezet door Blom. Odana op de lijn. De aanloop voor Mahi. Zeven doelpunten tot nu toe. En ah, gezeur vanaf de Ajax. Ja, gele kaart voor Ziyech. Wegwezen, zegt Blom. Ze zeuren over het feit dat de bal helemaal vooraan... Op de stip ligt, daar is niets aan de hand. Ik, zie, ik zit daar echt vlak bovenop te kijken. En hij ligt inderdaad met een gedeelte op de stippen van de Beekseuren en Huntelaarseuren. Ja, dit is toch wel de ploeg in nood. Ajax, ja, hij wordt gestopt, hij wordt gestopt door Onana. Mahi boos op zichzelf en terecht en alles en iedereen op Onana af. Want het was een slecht ingeschoten penalty van Mahi. Laag. Wel in de hoek, maar te pakken voor Onana. En die doet dat ook. En zo heeft dat gezeur van Ajax dan toch effect gehad op Mahi. Daar komt de hoekschop die het gevolg is. Bal komt voor het doel. En wordt met moeite weggewerkt door Van der Beek over de zijlijn. Zo, wat een openingsfase. De eerste 25 minuten van Groningen tegen Ajax. Het staat nog slechts 1-0. Maar het had 2-0 moeten zijn voor Groningen. Nou even kijken of Mahi iets kan goedmaken tussen twee man in. Nee, raakt de bal kwijt. Zie je, en er kan nog gecounterd worden door Ajax. Zie je gaat lopen met de bal. Maar speelt hem helemaal naar de rechterkant. Waar uh, Ajax met Neres er niet bij kan. Bal over de zijlijn. Groningen mag gooien. Maar wat laten ze een uh, unieke kans op de 2-0 liggen. De gemiste penalty van Mahi. De Ronde van Vlaanderen, hoe ver is het nog bij de vrouwen, Gio? Nog 20 kilometer en de voorsprong van Anna van der Breggen was zojuist rond de minuut. is inmiddels 50 seconden, vrouwen gaan weer bergop. En ik zie Chantal Blaak daar in het tweede wiel goed afstopwerk verrichten in een peloton... dat op dit moment uit zo'n 25 à 30 vrouwen bestaat. Ja En we weten dat Anna van der Breggen dit kan. Ze is natuurlijk een zeer goede tijdrijdster. Dat heeft ze meermalen bewezen, is Nederlands kampioenen ook geweest. Werd natuurlijk tweede op het het afgelopen wereldkampioenschap in Bergen. Achter Annemiek van Vleuten. Ja, en zij kan dat hoor. Zo'n solo van zo'n 20 kilometer nog goed afronden. Op 27 kilometer voor de streep is ze vertrokken. En voorlopig heeft ze nog steeds dat riante gat ten opzichte van de achtervolgsters van de Breggen. Die het seizoen al geweldig begon met de eerste de beste wereldbekerwedstrijd te winnen. De, uh, dat was de strade Bianca. Ook al zo'n loodzware koers. Ook die had ze nog niet op de naam staan. Maar die staat dus nu ook op de naam. Nu dus misschien de ronde van Vlaanderen. Ja, en dan krijgen we dat drie nog. Hè? Dat Ardense of Heuvel Drieluik met de Amstergold Goldrace, met de Waalse Pijl en met Bastanakenluik was er vorig jaar echt onverbiddelijk toesloeg. Dat is mooi om te zien bij de vrouwen. Bij de mannen kijken we nog steeds naar een kopgroep van acht man die de voorsprong ze toch wel behoorlijk zien teruglopen op dat peloton. En ik dacht dat ik zojuist uit het peloton wat mannen heb zien vertrekken. In ieder geval is de voorsprong die de kopgroep heeft op het peloton 1 minuut en 36 seconden. En er worden steeds mannen uit die oorspronkelijke kopgroep ingelopen. Twee wedstrijden aan de gang in de Eredivisie. Bij Groningen-Ajax staat het 1-0 door een doelpunt van Tom van Weert. En zojuist werd er dus een strafschop gemist bij Groningen door uh, Mahi. In de andere wedstrijd Heracles tegen Herenveen is na een klein half uurtje nog niet gescoord. En in de wedstrijd van half 1 van deze middag werd uiteindelijk helemaal niet gescoord. VVV tegen FC Twente bleef bij 0-0. Twente schuift wel één puntje door en maakt het onderin nog spannender. Graag tot zo met heel veel meer voetbal en dus ook hockey. Tot na drieën! Okay!